4 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Nederland wil dat er haast wordt gemaakt met het opzetten... van een Europese trainingsmissie voor Malinese militairen. Dat schrijft minister Timmermans in een brief aan de Tweede Kamer. Timmermans vindt dat er geen tijd verloren mag gaan... bij het inzetten van de internationale gemeenschap. Nu ook de VN-veiligheidsraad unaniem heeft ingestemd... met een buitenlandse interventie in Mali. Of Nederland meedoet aan de Europese trainingsmissie... zal het kabinet later besluiten. In New York heeft gouverneur Cuomo de aangescherpte wapenwet ondertekend. Wapens met een magazijn met meer dan zeven kogels zijn niet meer toegestaan. Ook schietwapens met een militair karakter worden verboden. En verder moeten medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg het melden... als ze denken dat hun patiënt een gevaar vormt. New York heeft nu de strengste regels voor wapenbezit van alle Amerikaanse staten. Vandaag of morgen worden de voorstellen van vicepresident Biden verwacht... om het wapenbezit in de hele VS aan banden te leggen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het vannacht glad is op de wegen. Dat komt door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuw die is blijven liggen. Plaatselijk wordt het 10 graden onder nul. Tijdens de ochtendspits verwacht Rijkswaterstaat geen grote problemen op de weg door wintersweer. En de NS laat uit voorzorg toch opnieuw minder treinen rijden. 2012 komt in de top. 10 van de warmste jaren. De gemiddelde temperatuur op aarde was afgelopen jaar 14,5 graden. Dat meldt de Amerikaanse organisatie NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration. Met dit gemiddelde zou 15 jaar geleden een record zijn gebroken. Nu komt het op een tiende plaats en dat is tekenend voor de snelheid waarmee de aarde opwarmt, zeggen sommige klimatologen. De gemiddelde wereldtemperatuur wordt sinds 1880 geregistreerd. Het warmste jaar was 2010 met een gemiddelde van 14,6 graden. Het weer. In het zuidoosten van het land valt nog lichte sneeuw. Op andere plaatsen is het droog. Het vriest matig. Overdag zonnige periode en het blijft overwegend droog. Maar aan zee is er kans op een sneeuwbui. Het wordt tussen de 0 en min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Mingaloes Goedemorgen. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 16 januari. Dit uur de grens van echte satire. Een blik op de kritie si kritieke situatie in Mali waarbij nu ook Frankrijk militair ingrijpt. En heeft de staat New York de strengere regels voor wapenbezit ondertekend. En praten we erover met onze correspondent in Washington. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons graag. Dat nummer 0800-1121. Of Twitter met de hashtag WNL-nacht. Waar ligt de grens van satire? Sinds 2009 hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen... de Universiteit in Utrecht en de Universiteit van Amsterdam... gezocht naar het antwoord op deze vraag. Vanmiddag gaan de wetenschappers over de kwestie in debat... in het Centrum voor Beeld en Geluid. Met satiremakers en publiek bespreken ze wat wel en niet kan in de satire... Marijke Meijer-Drees is namens Rijksuniversiteit Groningen... vanaf het begin betrokken bij het onderzoek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, een onderzoek naar satire lijkt me lastig. Hoe hebben jullie dat uh, aangepakt? Uh, het is lastig, inderdaad. Uh, dat heeft te maken met het feit dat uh, vroeger satire... vooral als literatuur werd bestudeerd. Dus dat was een mooi afgebakend terreintje... Terwijl je nu uh, ziet dat uh, satire eigenlijk overal is. Hè? Er zit uh, satire op televisie. We hebben satire natuurlijk in het cabaret. Mm -hmm. uh, in het theater, in het nieuws. Uh, noem maar op. Hè? Dus uh, sites zoals uh, van uh, Pauwnet en uh, Geen Stijl. Daar zit ook satire in. Nou, wat wij hebben gedaan is natuurlijk wel een beetje afbaken. Want anders dan, uh, ja, je kunt niet alles. Hè? We hebben vier jaar en uh, dat, dat moet je, dan moet je met je fatsoenlijke diep dieptestudies ook in hebben zitten. Ja, want waar, uh, waar, waar begin je dan met zo'n onderzoek? Nou, wij, wij zijn eerst maar begonnen met te kijken wat... want dat doe je altijd als je onderzoekt. Eerst eens even kijken van, ja, wat is er nou eigenlijk gedaan? En uh, nou, we zagen dus, het is vooral uh, literatuur die bestudeerd is. We zagen ook dat uh, satire eigenlijk uh, bestudeerd werd aan de hand van alleen maar westerse literatuur... Dus alles was heel erg gericht op uh, satire in Engeland... satire in de oudheid en een beetje in Frankrijk. Uh, je zag eigenlijk ook steeds dezelfde grote namen de revue passeren. Uh, Horatius, Juvenalus, uh, Voltaire, Swift en Pope. Nou, nog een paar erbij en dan had je het wel zo'n beetje gehad. Nou, wat wij dachten, uh, het was 2009... Uh, een paar jaar eerder hadden we de Deense cartooncrisis gehad. We moeten iets doen met satire in de Arabische wereld. Dat is één ding wat echt heel veel aandacht moet krijgen. En uh, vandaar dat we een deelproject bij ons uh, in het onderzoek hebben zitten. Dat gaat echt over. Uh, satire in Noord-Afrika, in Marokko met name. En wat bent u daar dat... tegengekomen over satire? Uh, nou, we, dat ben ik niet zelf tegengekomen, hoor. Dat doet uh, een van onze uh, onderzoekers, dat is Abdelghani El-Kairat. Die werkt aan de Universiteit Utrecht. En die is daar echt ook veldwerk gaan doen. En die heeft uh, nou echt van alles ontdekt... waardoor hij een geweldig boek kan schrijven... over de geschiedenis van de Marokkaanse satire. Het begint allemaal op straat. He, dat mensen uh, mondeling, omdat het daar natuurlijk uh, van oudsher... een minder vrije samenleving is geweest dan in het Westen... Uh, mensen elkaar uh, grapjes vertellen. Proberen om uh, ja, dingen die ze alle, op, uh, in, uh, elke dag beleven... of waar ze een beetje uh, ja, kritisch over zijn, met elkaar uh, te bespreken. Uh, er worden uh, satirische verhalen verteld. He, dus, er zit heel veel mondelingen satire in, in, in Noord-Afrika. En als u dat vergelijkt en, met, met in Nederland, hoe zit het daar? Nou, uh, als je van oud -her kijkt in Nederland, dan heb je natuurlijk ook dat er mondeling. Hè, en in rituelen als carnaval, die er van oud -her geweest zijn, uh, veel satire uh, wordt bedreven. Maar het is altijd in een wat andere setting geweest dan uh, in, uh, in, uh, in Afrika. Ik bedoel, wij hebben... Relatief, hè, dat, dat is al in, in de, de vroegmoderne tijd zo. hebben we een vrij. Ja, een, een, een zekere vrijheid van, uh, van. pers en meningsuiting altijd gehad. Ja. Dat is nooit zo streng geweest. als in. Uh, in uh, landen die uh, verder weg uh, liggen. En. Uh, bij ons is het echt. Uh, ja, een, een, een andere soort ontwikkeling. Ja. Dat kun je wel stellen. Uh, ja. Satire ja. is. is... Ook altijd wel een, een punt van uh, ophef, discussie. Uh, ja. Hebben jullie daar ook mee bezig gehouden in het onderzoek? Ja, want je komt vanzelf natuurlijk uh, uh, uh, zaken tegen... die uh, ja, waar, waar veel uh, gedoe over is geweest. En als je, nou, als je nou kijkt naar het programma wat we vanmiddag hebben... want we hebben dus vanmiddag een, uh, een mooie publieksmiddag in, uh, in Hilversum. In beeld en geluid. We, ja. ja, in beeld en geluid, waarin we proberen om... Uh, een brug te slaan tussen uh, het onderzoek dat wij in de universiteit hebben gedaan... en de, ja, de mensen, het, het gewone publiek. Zeg maar mensen die uh, alle dagen in de krant iets over satire lezen... of naar het theater gaan, enzovoort. Dus ze willen echt uh, uitwisselen. Er komen ook satiremakers. Nou ja, we hebben voor die middag speciaal een compilatie samengesteld... uit het archief van Beeld en Geluid. En die begint ergens uh, in de vroege jaren zestig met een sketch over beeldreligie. Nou, als je die ziet, dat is wel heel interessant. Het is uh, nog zwart-wit televisie. Dan kun je een beetje navoelen waarom daar zo ontzettende opwinning is geweest. Hè. Het is een evangelie van de televisiekijken. Dus er zit een soort televisiedominee en die zit met uh, allerlei citaten uit uh, de Bijbel, zit hij de mensen duidelijk te maken dat ze eigenlijk een, een soort afgod hebben. Dat is de televisie. Dat was in die tijd al, uh, al een beetje zo dus, blijkbaar. Mm -hmm. En uh, daar is heel christelijk Nederland overheen gevallen. Dat is, onge dat is een ongelooflijke rel geworden. Uh, met enorme dreigbrieven, ook naar uh, Lies Bouwman, een van de makers, programmamakers van... Uh, zo was het toevallig ook nog eens een keer, daar komt hij. Sketch uit. En uh, ja, Miss Bouwman is gewoon persoonlijk bedreigd. Voering van de kinderen. Uh, ze werd zelfs uh, vuile Jodin genoemd. Dat vond ik wel een, die, ja, een, een opvallende uitspraak van een van de briefschrijvers. Want, ja, Het dat gaat soms echt heel erg ver. Ongelooflijk schelden en, en haatmail is dat. Dat was dus toen. En uh, als je daar nu naar kijkt, dan denk je van, ach. Wat vriendelijk en wat hebben die mensen zich daar verschrikkelijk over opgewonden. Je ziet duidelijk een denk, ontwikkeling. Ja, je ziet wel dat, dat de, de, he, de aanleidingen waarover men zich, uh, zich opwint, dat die verschuiven. Ja. Dat die veranderen. En die hebben alles te maken met allerlei sociale ontwikkelingen. He, als je in Nederland kijkt, dan zie je dat er uh, na de Tweede Wereldoorlog komt er migratie op. Dat wordt langzamerhand arbeidsmigratie. En dan zie je dat die vraagstukken die te maken hebben met... Uh, wat, wat is dat nou? Dat, dat binnenlaten van veel immigranten. Uh, wat moeten we daarmee uh, Eigen cultuur, identiteit, de Nederlandse identiteit. Nou, dat zijn vraagstukken die de laatste jaren een rol spelen. En die zijn ook bepalend geweest voor de onderwerpen van satire... voor hoe mensen daar tegenaan kijken... En ja, natuurlijk ook voor de hele maatschappelijke discussie in het brede. Hè, ja. Waar satire altijd op inhaakt. Precies. Dus in Veranderingen van onderwerp. Vandaag in het centrum voor beeld en geluid ook het debat tussen de wetenschappers en natuurlijk de satiremakers en het publiek. Ja. Marijke Meijer Drees van de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel. Ja, bedankt hoor. Dag. Wij zijn wakker. U bent wakker. Maar de meeste Nederlanders die liggen nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door. Te beginnen met de Telegraaf. Pro-Palestina Club. Stalken en intimideren saxofonist Honing kopt de krant. Het is een verhaal over de Nederlandse jazz-saxofonist Jurie Honing. die sinds hij gaat of in Israël niet meer met rust gelaten wordt. Volgens de krant van Wakker Nederland zijn pro-Palestina bewegingen weken geleden al een haatcampagne gestart tegen de muzikus. Honing speelde de afgelopen twintig jaar in zowat alle uithoeken van de Arabische wereld. maar nu hij in Eilat optreedt, ontvangt hij en zijn bandleden digitale en telefonische bedreigingen. En dat heeft ook, ook invloed op zijn contacten in de Arabische wereld. Door een online petitie liet zijn beste vriendin... de Libanese jazzzangeres Rima rimake al weten dat ze niet meer samen met hem in het Midden-Oosten wilden optreden. De pro-Palestina-beweging laat volgens de Telegraaf... wederom zijn ware gezicht zien. De oppositie in de Kamer kraakt de nieuwe plannen... voor de studiefinanciering af, schrijft Spits. D66, GroenLinks en SP zijn bang dat de plannen... voor een plafond voor studiefinanciering in het buitenland... voor problemen gaat zorgen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in juni dat buitenlandse werknemers gediscrimineerd worden als hun kinderen studiefinanciering aanvragen. Daarom kondigde het ministerie van Onderwijs aan dat de studie beschikbaar wordt voor iedereen wiens ouders in Nederland belasting betalen. Om ervoor te zorgen dat die kosten niet uit de hand lopen... stelt minister Jet Bussemaker een plafond in van 40 miljoen euro. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, is straks het devies. En vooral Nederlandse buitenlandstudenten zijn daar de dupe van. Zij vragen over het algemeen pas in september studiefinanciering aan. En als dan het geld op is, pissen ze naast de pot. Spoorbeheerder ProRail heeft alle aanbestedingen... voor bulkcontracten voor spooronderhoud stilgelegd. De kwaliteit van het werk en de veiligheid voor treinverkeer zijn in gevaar. Een commissie van wijze is nu aangesteld om orde op zaken te stellen. De Volkskrant schrijft dat ProRail de aanbestedingen heeft stilgelegd... naar aanleiding van een ruzie met spooraannemer Structon Rail afgelopen november. Structon moest een gewonnen aanbesteding voor spooronderhoud rond Amersfoort... teruggeven aan ProRail, omdat die van mening was dat Structon... het voor het bedrag van 21 miljoen euro niet zou kunnen. De kwaliteit dan? Die aanbesteding ging vervolgens naar nieuwkomer Asset Rail, die voor een nog lager bedrag intekende. Volgens Tructon verkoopt ProRail prijs boven kwaliteit, waardoor de veiligheid van het treinverkeer in het geding komt. Het rapport van de wijze wordt voor de zomervakantie verwacht. Tot slot, in trouw. Minister Kamp weet het allemaal niet meer en is er zat van. Waarvan? De controverse tussen klimaatskeptici en wetenschappers over de opwarming van de aarde. Kamp maakt zich er druk om, omdat hij wil weten waar zijn beleid om, hij moet op baseren. Wetenschappers zijn het over het algemeen eens over op de opwarming van de aarde. Maar in het maatschappelijk debat klinken andere geluiden. Kamp wil weten welke argumenten in de klimaatdiscussie op feiten zijn gebaseerd en welke op fictie. En daarom voert hij vertrouwelijke gesprekken met wetenschappers. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn nu al merkbaar. Volgens KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving kan de gemiddelde temperatuur in deze eeuw stijgen met 4 tot 6,5 graden. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Het is. 14 minuten over vier. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over de hel van 63. Ja, want toen was het koud. Heel koud. En een stuk kouder dan dat het uh, vannacht is. Het was de zwaarste Elfstedentocht ooit in Nederland. En zometeen spreken we met de winnaar Reinier Paping. Zometeen maar eerst Alicia Keys met If I Ain't Got You. Hier op Radio 1. Yeah. Some people live for a fortune.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 10 minuten over vier uur U luistert naar Radio 1 en dat waren de klanken van Alicia Keys, If I Ain't Got You. En daar kruipt hij, hij moet eenvoudiger doorheen kruipen, daar komt het publiek naar voren en daar komt Reinier binnen met de handen omhoog. Met de donkere bril op en bravo Reinier, de laatste meters rijden we met de nul en we krijgen de kans achter hem aan. Reinier, winnaar van de tocht. Nummer 157 komt daar binnen en daar wordt hij onder de streep opgevangen. Bravo Reinier. De hel van 63, een elfstedentocht die de geschiedenisboeken in is gegaan... als de zwaarste elfstedentocht ooit. Dit jaar is die tocht alweer een halve eeuw geleden. Bijna 10.000 man begon aan de tocht op 18 januari. Slechts 69 mensen hielden er aan het eind van de dag een Elstede-kruisje aan over. De winnaar van deze bittere tocht was Reinier Paping. En we spreken met hem. Goedemorgen, meneer Paping. Goedemorgen. Het is 50 jaar geleden. Herinnert u dit nu als de dag van gisteren? Ja. Ja. Ik weet nog precies dat we dus de dag ervoor naar Leeuwarden gingen... en dat we dus uh, ja bij die mensen... Uh, overnachten, en wij uh, reden op dat moment nog drie broers reden nog mee, mm -hmm. maar die deden met de tocht mee. En ik deed met de wedstrijd mee. Dus er was vier man van de familie Paping die aan de LST mee deden. Met z'n vieren dus op het ijs op die 18e van januari 1963, ja. hoe was die tocht voor u? Ik reed altijd vroeger lange baanwedstrijden, zoals Sven Kraag, 500, 1500... En dat waren allemaal wedstrijden in Friesland, in Groningen. En, uh, maar uh, Svinters was altijd geen ijs hier. En in 1950 toen ging ik voor het eerst naar Noorwegen, naar Hammar. En daar was altijd ijs in Noorwegen, Svinters. En uh, dat, ik wou me verder, uh, ja, me bepalen in, in om een goede rijder te worden. En dat is dus een drie jaar, vier jaar later is mij dat gebeurd, want toen zat ik op geen moment in de kernploeg dus, en toen was ik zo'n beetje de, vijf, de vijfde man van Nederland. Dus ik was, ja, als schaatsen was ik niet onbekend eigenlijk in die tijd. Nee. Gisteren uh, klaagde heel Nederland dat het zo koud was... en dat de sneeuw alles zo moeilijk maakte. Uh, dat uh, zullen ze vandaag ook wel weer gaan doen. Uh, maar in 1963, voor het op een gegeven moment... tijdens de tocht, bijna 20 graden. Ho hoe voelde het om daar doorheen te schaatsen? Ja, nou ja, je was natuurlijk goed gekleed. Ik had een, een hele fijne bolle tricotpak pak aan. Een schaatspak. En dat, want ik ben eigenlijk geboren en getogen in Delumsvaart. En dan had je een fabriek, de Lana... En die maakte die mooie pakken voor mij. Ja, maar u klinkt heel bescheiden. Ik kan me voorstellen dat meer mensen een, een warm pak aan hadden. Toch zijn er maar 69 over de finish gekomen uiteindelijk. Ja. En u, ja. u had een voorsprong van 20 minuten op de nummer 2. Uh, ja. u, u klinkt heel bescheiden, maar had u wel door wat voor prestatie u toen heeft neergezet? Ja, nou eerst niet. Maar toen ik door de finish ging en daar 10.000 mensen stonden. <laughs> en dat ik dus met muziek binnengeleid werd. Uh, in de taxi ging ik dus naar, de, naar, naar, naar Leeuwarden van de grote wielen. Dat lag een paar kilometer buiten het leeuwarden. En de mensen stonden daar aan de kant. En dacht ik, ja, god, wat heb ik weer gebracht. Maar ik heb die andere jongens nog niet eens zien binnenkomen. Want ik, ja, ik werd naar een boteloods gebracht. En toen werd ik eerst onderzocht door de dokter. Maar ja, die kon niks vinden. Alleen wat bloed aan de haak. En toen zei de commissaris van de koningin van Friesland. Die van wie Die zegt, nou... De koningin is ook hier met Beatrix en die wilde graag jou, uh, jou feliciteren. Dus ja, toen, toen zat ik op die... Ik lag eerst op die brancard en toen ging ik maar zitten. En toen heb ik een uh, gesprek gehad met, uh, met de koningin en Beatrix. Droomt u nog vaak van dit moment? Ja, ik... ik, ik en vooral als er ijs is, als winter eens aankomt, dan, dan word ik... Uh, dan word ik overal voor, voor gevraagd. Het is uh, morgen ook weer bij Wereld Draait Noor. En 18 januari, dus vrijdag, vieren wij in Hinderlopen de herdenking. Ja, en u maakt het nog steeds mee, 50 jaar en later, ik, een halve ja. eeuw later. Staat u nu bij de volgende elf steden toch weer vooraan om te kijken? Nee, nee, nee. Ik heb de laatste 25 jaar heb ik niet meer geschaakt. Nee, maar om te kijken? Ja, dat wel. Ik, uh, ik, heb nog, ik ben nog geweest toen heeft van Bentham. De eerste keer won in 85. Maar uh, in 86 en uh, 97 ben ik meer naar de. Toen ben ik lekker voor de televisie gaan kijken. Dus, uh... tot, tot slot, hè. Uh, uh, 50 jaar geleden, de zwaarste Elfstedentocht ooit. Uh, nu begint er op de slootjes ook alweer wat ijs te staan. De vraag moet toch even gesteld worden: wat zegt uw gevoel? Komt die er dit jaar of niet? Ja, dat, dat is. Je moet er altijd klaar voor staan. Hmm. Alles moet meezitten, dat is een ding dat zeker is. Uh, ja. We gingen even ja. 50 jaar terug in de tijd... met de winnaar van de Elfstedentocht van 1963, de hel van 1963. Reinier Paping, dank u ja. wel. Okay. U kon er gisteren in de media waarschijnlijk niet omheen. De sneeuw, de kou, het geglibber en de treinen die minder reden. Voor de een is deze sneeuw een feestje, maar voor de ander een crime. Zo ook voor onze verslaggever Annette Schut. Om de vogels te horen dacht ik al weken dat de lente in aantocht was. Maar nu sneeuwt het. De ochtendspits van dinsdag was de drukste spits ooit. En ook is het nog altijd crisis. De vakantiebeurs in Utrecht heeft weer minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. We hebben geen geld meer voor een lekkere zonvakantie. Maar ik verlang juist zo naar de zon. Daarom ga ik op zoek naar wat warmte. Hier, gewoon in mijn eigen Utrecht. Mevrouw, u maakte net een foto van de sneeuw. Vindt u het mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Er zijn natuurlijk ook nadelen aan de sneeuw, zoals glibberen met je auto en zo. Maar het is toch ook wel heel mooi. Heel prachtig. Ja, want ik ga met tegenzin naar buiten, maar u heeft dat niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, Nee, ik vind alles dus ook heel mooi gedempt. Geluiden dempen ook heel mooi. Dus uh, eigenlijk vind ik het gewoon heel mooi. En hoe vaak hebben we het nou? Toch heel weinig. Volgens mij ben ik gelukkig niet de enige die niet zo van sneeuw houdt. Want ik zag je glibberend over de straat. Gaan. Ja, zeker. Ja, het is ook echt glad ja. Het is uh, met de trein had ik net ook al vertraging en treinen reden niet. Maar uiteindelijk toch in Utrecht. Dus ja, nou allemaal zo fijn is die sneeuw. Nee, want ben je niet echt tevreden? Nou, sneeuw op zich vind ik wel leuk, maar ik vind dat het bij kerst hoort en rond oud en nieuw en zo. En nu is het een beetje, ja, januari. De sneeuw is gewoon te laat gekomen. Ja, dat voor mij twee weken eerder gemogen. Ik vind het een prachtig gezicht, hoor, de sneeuw. Vooral het witte, het is alleen dat ze nat wordt op het duur. <laughs> ja. U heeft er geen last van? Nou, je glimmert makkelijk. Ja. Normaal ja. steken wij niet in, maar nu lopen we ingestoken... zodat ze een beetje steun heeft. Ja. Ja. Tegelijk merk ik, we komen uit Sassenheim met de trein... dat het de mensen... Het lijkt ongemakkelijk te maken, maar mensen zijn ook een beetje... koelanter, ja. een beetje ja. makkelijker naar elkaar. Het is Staan... gezelliger op straat. Ja, dat ja. bedoel ik zo'n ja. beetje, ja. ja. Ja. Maar normaal loopt u niet zo gezellig gearmd, maar nu nee. wel? Nee, ja. maar Leuken. gewoon omdat het toch glimberig is. Ja. ja, en als je valt, dan uh, Dat moet je niet oude hebben. Als je iets dan ben je niet ineens genezen. En We gaan heerlijk een museum bezoeken. Ja. Mooi weer daarvoor en ja. Utrecht zien in het wit. Ja. Mooi. Nou, inmiddels op het Utrechtse Neudi, hij staat hier te wachten. Is het is ja. niet veel te koud en veel te naar weer om hier op iemand te staan wachten. Nou, het valt wel mee hoor. Het is op zich niet heel koud. Alleen het fietsen door de natte sneeuw is een beetje een bende vandaag. Maar ging het wel? Ja, het is goed te doen. Het gaat wat langzamer, maar voor de rest is het aardig gevolgd okay, Geen zin in de warmte en een lekkere vakantie en je ziet daar de zonnestudio. Denk je niet, ik, ga, ik laat diegene op wie ik sta te wachten gewoon lekker voor wat het is en ik ga daar zonnen? Ik wilde eigenlijk gaan skiën dit weekend. Vond ik het beter. <laughs> ik krijg meer zin in dan, dan in de zon met dit weer. Geen zonliefhebber per, per se? Niet in de winter, nee. Meneer, ik zie u net enigszins voorzichtig op de fiets stappen. Wat vindt u van de sneeuw? Ja, ik heb al grijze haren. En uh, voor de ouderen is het toch al moeilijker uh, nu met de sneeuw om een evenwicht te houden. En vooral in de bochten is het link. Want je ligt zo onderuit. En, uh, gelukkig wordt er gestrooid, zie ik. En dat is ook wel eens anders geweest in Utrecht. Maar ze doen hun best. U bent geen fan? Van de sneeuw? Nee, beslist niet. We zijn fan van de zon. <laughs> net als ik. Dus is veel, veel lekkerder, hè? Ja. Ik kan u een tip geven, U kunt naar de zonnebank gaan. Ja, maar het uh, gaat, ni gaat niets boven de natuur. Uh, nu eerlijk gezegd heb ik het gewoon wel ontzettend gehad met die sneeuw. Ik sta voor de zonnebank, waar, het, waar de mevrouw mij vertelde als het koud is, wel drukker is. Maar als het sneeuw juist niet drukker is, omdat zij dan, dat mensen de sneeuw juist leuk vinden. Nou, um, ik weet het wel jongens, ik ga lekker naar de zonnebank. U hoort het, als u niet wilt hoeven wachten bij de zonnestudio... moet u gaan als het gesneeuwd heeft. En of er nog meer sneeuw gaat vallen, dat hoort u zometeen van onze Weerman. Zometeen gaan we praten over de, het eerste Grand Slam toernooi van het jaar. De Australian Open, het tennistoernooi. En dat is de officieuze start van het nieuwe tennisseizoen. Twee minuten voor half vijf. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Dit is A balladier en Swim With Sam. Summer says he lost his call. On the day Cousteau had died, the ocean was a top of sharks with shark eaves as a guide. Samir says the water's safe, the man should not have left the seas. Call the human bath, escape his king of expertise. So if someone and asks you where I am. You say you saw me go for a swim with Sam. Sammy says they Does it trick? Samuel says he'd like to go Somewhere far away from here To a sea that knows Swim with sand. Don't try to talk me out of this night while I'm here in Carlisle. See it. see as many drops of water, but the salt won't let you take it. 1 minuut over half 5. U luistert naar nu al wakker op radio 1. Tijd voor. Het nieuwsminuutje. Met Robert Smit. Ja, allereerst een bericht voor automobilisten en andere weggebruikers. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. Door de Frisco zijn natte weggedeelten verraderlijk glad geworden. De waarschuwing geldt ook voor snelwegen. Opvallend was dat er vannacht om kwart voor drie nog ruim 30 kilometer file stond. Inmiddels zijn de wegen zo goed als filevrij. De Japanse luchtvaartmaatschappij Al Nippon Airways... houdt haar vloot van Boeing 787-toestellen voorlopig aan de grond. De luchtvaartmaatschappij besloot alle toestellen te laten inspecteren... nadat een van de zogenaamde Dreamliners vannacht een noodlanding moest maken in Japan. De piloot van het toestel maakte een kwartier na het opstijgen... melding van rook in de cockpit en besloot het vliegtuig aan de grond te zetten. De afgelopen twee weken kwamen er meerdere meldingen binnen... van problemen met verschillende 787's. Het jaar 2012 komt in de top 10 van warmste jaren. De gemiddelde temperatuur op aarde was afgelopen jaar 14,5 graad. Met dit gemiddelde zou 15 jaar geleden een record zijn gebroken. Nu komt het op de tiende plaats. Dat is volgens klimatologen tekenend voor de snelheid... waarmee de aarde opwarmt. Nou, momenteel merken we buiten met deze frisco helemaal niets van opwarming. Stijn van Antwerpen weet meer van het actuele weer. Op dit moment valt alleen in de kop van Noord-Holland en in Limburg nog een enkele sneeuwbui. Later stijgen de temperaturen niet veel verder dan min 3 graden. De wind die is zwak tot matig uit een noordoostelijke tot oostelijke richting. En vanavond en vannacht dan dalen de temperaturen tot gemiddeld min 8 graden. Morgen overdag opnieuw een vrij koude dag. Droog. Af en toe de zon erbij, hier en daar wat wolkenvelden. En de temperatuur die uitkomt opnieuw niet veel hoger dan een graad of min 2. De dagen richting het weekend blijft het aan de koude kant. Temperaturen overdag en s'nachts niet meer boven nul. Na het weekend, dan wordt het wel onzekerder. En lijkt het erop dat we misschien wel de dooi in gaan. Handschoenen en muts dus in de aanslag. Tot zover. Het minuutje. Dankjewel, Robert Smit. De Fransen begonnen vorige week vrijdag op verzoek van Mali aan een militaire interventie in het Afrikaanse land. In Mali is het chaos sinds islamitische rebellen vorig jaar in een deel van het land de macht grepen. Door de militaire ingreep van Frankrijk is Mali volop in het nieuws en dreigt de situatie uit de hand te lopen. We praten erover met Mali-expert Aart van der Heijden. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent vandaag teruggekomen uit Mali. Wat deed u daar? Ik heb daar heel veel, heel lang gewoond. Ik heb er gewerkt, ik heb er geleefd, ik heb er veel vrienden. Ik, uh, ik ben een boek aan het schrijven van onze projectervaringen in Noord-Mali. In het gebied wat nu door de rebellen bezet wordt. Het bureau is helemaal kapot geslagen, Alle archieven zijn geplunderd. En uh, ik had veel materiaal nog in mijn computer zitten... en we schrijven dat nu allemaal op. Ja, uh, want het conflict in Mali, als we daar naar kijken... dat is eigenlijk al meer dan twintig jaar in de gang, uh, aan de gang... Uh, het conflict in Mali, in het Noord-Mali, dat bestaat al uh, sinds Mali onafhankelijk geworden is. En um, het is een ontzettend groot land waar ontzettend veel uh, etnische groepen wonen. die altijd vrij goed met elkaar samengeleefd hebben. En in het noorden wonen de Tuaregs, in Mali noemen ze dat Tamashek. Hun taal heet ook Tamashek. En deze mensen die, um, ja, die hebben een nomade bestaan. En ik vergelijk het altijd met uh, Somaliland. Dat zijn clans die uh, van het ene punt naar het andere trekken met hun kuddes. Die hebben eigenlijk nog nooit binnen een staat geleefd. Als je nooit binnen een staat hebt geleefd als clan, dan weet je ook niet wat een staat is. En er komen allemaal de conflicten uit voort. Ja, want wat is op dit moment precies aan de hand in Mali? Wat er in Mali aan de hand is, uh, een, een klein gedeelte van die Torex. Die hebben de onafhankelijkheid willen verklaren. Die hebben dat noordelijke gebied Azerwaad genoemd. Hun beweging heet ook de Mouvement de Liberation de Azerwaad. Mm -hmm. Dus de beweging voor de bevrijding van Azerwaad. Het woestijngebied. En dat willen ze onafhankelijk verklaren van Mali. Nou, we hebben Sudan gehad, Zuid-Sudan. Wat zich afgesplitst heeft. En als men in Afrika ergens bang voor is. ...bij alle staten, dat zijn de afscheidingen. Iedereen weet dat de dus grenzen in Afrika, uh, in Berlijn, uh, twee eeuwen geleden zijn vastgelegd. Dat is een realiteit geworden. De officiële voortalen in uh, vele landen, dat zijn de koloniale talen. Dat is Engels, dat is Frans en Portugees. Hm. En uh, men wil eigenlijk niet, en een groot gedeelte van de Touaregs, die wil het ook niet... Nee. Mali is een voormalige kolonie van Frankrijk. Het land dat sinds afgelopen weekend met luchtaanvallen de rebellen te lijf gaat. Heeft dat succes? Uh, ja hoor, dat zijn... Uh, Frankrijk heeft een zeer goed georganiseerd leger. Fransen noemen wij altijd arrogant. Ze zijn ook zeer gedisciplineerd. Mm -hmm. En uh, die aanvallen, dat... Uh, in Bamako zijn de mensen heel gelukkig dat de Fransen te hulp gekomen zijn. En op tv zie je die aanvallen dan. Hoe de rebellen, dat zijn de jihadisten. Er zijn ook veel buitenlanders bij. Uit Mauritanië, uit Egypte. Zelfs uit Afghanistan en Pakistan. Hoe die verdreven worden. Mm -hmm. op, op wat voor verzet stuiten de Fransen? Uh, dat zijn de jihadisten die goed bewapend zijn. Zware wapens hebben. Ze hebben al, erg veel uh, uh, jeeps. Landcruisers met zware wapens erop, uh, ze hebben daar brandstof in. En ik heb, die, ik heb dat allemaal op tv gezien. Hm. Nu houden de rebellen in Mali al ruim een jaar tien gijzelaars vast, waaronder de Nederlander Sjaak Rijken. Ja, ja. Gaat Nederland nu ook nog in actie komen, denkt u? Ja, wat kan Nederland? Uh, de voortaal, de buitenlandse voortaal is daar Arabisch of Frans... En uh, Nederlandse soldaten, die spreken geen Frans, wel Engels. Ik heb, uh, uh, de, ik heb Nederlanders wel in uh, Sudan zien opleiden. Dus allemaal in het Engels. En Nederland heeft totaal geen ervaring in de woestijn. We zeggen natuurlijk wel, we hebben ervaring in Irak en in Afghanistan. En we prijzen onszelf altijd heel, uh, heel erg groot dat we zo goed zijn. Maar, uh, maar hier blijven wij aan de zijkant staan. Ik weet niet. Uh, ik zag vanavond uh, minister Timmerman op tv die uh, allerlei uitspraken al deed dat Nederland goed kan helpen met de verbetering van de democratie. Uh, Timmerman die kent uh, Mali helemaal niet. Mali, uh, het feit dat al die uh, etnische groepen met elkaar samengeleefd hebben, uh, die hebben... ...prima overlegstructuren ontwikkeld die wij zelfs in Nederland niet kennen. Dus ik weet niet hoe Timmermans uh, dat wil doen. Nee, want u heeft twintig jaar lang gewoond in Mali. Ik kan me voorstellen dat de situatie van nu u ook pijn doet. Ja, het doet me erg pijn. Toen ik in '85 kwam, kwam ik in een ontzettend vredig land. Ik kon overal heen gaan waar ik wilde. We gingen met de auto gingen we naar Tombouctou door de woestijn... ...met een vriendin uit Rotterdam. En dat kan allemaal niet meer. Wat verwacht u dat de komende tijd gaat gebeuren in Mali? Ik denk dat de Fransen heel lang moeten blijven. Want uh, de steden in het noorden kunnen ze heel gemakkelijk uh, bezetten. Dat is geen punt, maar de woestijn kan niemand controleren. Je kunt ze met de drones van de Amerikanen kun je natuurlijk wegschieten. Maar ze zijn net, meer in een kamer. Je, je kunt de hele nacht uh, kun je, uh, ze gaan uh, plat slaan, maar het zal niet altijd lukken. Ik denk dat dit uh, lang gaat duren. Hmm. We houden de situatie in Mali in de gaten. Mali-expert Aard van der Heijden, dank u wel. Sluit En Kim Wild, Anyplace, Anywhere, Anyhow. Bijna kwart voor vijf u luistert naar Radio 1, dit is de Omroep BNL en nu al wakker. Onder de hete zon vindt ieder jaar in Melbourne het eerste tennis Grand Slam toernooi van het jaar plaats, de Australian Open. Het is de officieuze start van het nieuwe tennisseizoen. De Nederlandse inbreng is na de eerste ronde meteen helemaal uitgeschakeld. Tennisverslaggever Willem Held van de Telegraaf blikt met ons vooruit op het toernooi en op het programma van vandaag. Goedemiddag Willem, voor jou. Willem, goedemiddag. Volgens mij hebben we even geen goede verbinding. Gaan we het zometeen verder proberen. En dan gaan we eerst uh, verder. Want zometeen gaan we ook nog praten over de wapenwet in New York, Martijn. Want mm -hmm. uh, die is zojuist uh, ondertekend door de staat New York. En daar gaan we het zometeen ook over hebben. Want de vice-president Biden gaat vandaag, dus op woensdag... ook uh, een eigen regel verdenken. Zodat het door de hele VS eigenlijk uh, het wapenbezit kan worden aangepast. Dat ja, met wie, uh, wie anders kunnen we er beter over praten dan met onze correspondent Wouter Zantingen? Die zit in de VS, uh, terwijl wij nog steeds proberen contact te krijgen met Australië. We wachten nog heel even op de verbinding met uh, Australië. We wachten op Willem Held van de Telegraaf. Hij zit uh, op dit moment in Melbourne, het Grand Slam toernooi van het jaar, de Australian Open. We gaan het zometeen nog verder proberen. We gaan eerst nog even naar muziek... en proberen wij nog een contact te leggen met Australië. Eerst gaan we naar, luisteren naar muziek van Raymond van Groenewoud... Twee meisjes op het strand. Twee meisjes op het strand, ze lezen modebladen, ze kijken in het rond, ze dromen van een prins. Met hun haar. Ze praten met een vriend, twee meisjes op een plank gedragen door de golven. Het branden van de zon, de wijzers houden op, de dag brengt ouderdom. De nacht brengt vreemde uren Het deken is zo zwaar Een bladzijde slaat om Hebben we hebben contact gelegd met Melbourne. Daar bevindt op dit moment de Australian Open plaats. En we hebben contact met tennisverslaggever Willem Held van De Telegraaf. Goedemiddag Willem. Goedenacht voor jullie, hallo. Kijk, goeienacht. Voor jou is het alweer goedemiddag uh, daar in Australië. Um, welke wedstrijden heb je al gezien daar? Um, nou, ik heb uh, uh, even gekeken bij de dubbel van uh, Arantxa Roos met haar partner Halep. Want ze zijn dan wel eens uitgeschakeld met enkelspelden in Nederland. Maar ze dubbelden nog wel. Oké. Okay. Nou, um, geheel uh, volgens de teneur van het Nederlandse Tennis hier heeft Arantje ook deze wedstrijd verloren, 7-6 in de derde set. Dus uh, zij is definitief klaar, zij kan naar huis. Um, dan heeft we nog ook nog um, onze Antoriaanse landgenoot Julian uh, Rooyen gespeeld. Die heeft wel gewonnen, dat dus is een hele goede dubbelaar, samen met zijn partner uh, Kerezi uit Pakistan. Dus die gaat in ieder geval naar de volgende ronde. Oké, okay, dus dat is nog een dubbel, dubbel wedstrijd die we gaan spelen. Maar alle enkel... spel ligt er eigenlijk uit, hè? de heren en de dames. Dat is toch wel een teleurstelling. Ja, ja het, is, het is erg teleurstellend verlopen. Ik ben hier al een week. Ik heb ook de kwalificaties meegemaakt. Dat deden ook vier Nederlanders mee. Die hebben het allemaal niet gered. En dan uh, gisteren en gisteren hebben de, de Nederlanders... die rechtstreeks geplaatst waren voor het hoofdtennoor... die hebben ook verloren. En uh, ja, soms ging dat op een onluisterende manier. En uh, dat was... Uh, Treurig voor de Nederlandse tennisliefhebbers. Waar is het aan gelegen, denk je? Ja, ze hebben natuurlijk alle vier een ander verhaal. Um, uh, André Haag, of, um, moet mij horen. Robin Haagse, die speelde tegen um, Andy Murray. En uh, dat is natuurlijk een van de kansen. Dus misschien wel degene die het best in vorm was op dit moment van allemaal. En ja, hem is weinig kwalijk te nemen dat hij daar uh, niet veel te tegen kon uitrichten. Um, Kiki Betters heeft ook best wel aardig gespeeld. Het niveau best wel, was best goed, alleen uh, dat, dat Tsjechische meisje was gewoon net iets beter. Arantje Rus was wel echt slecht. En uh, die moet maar eens gaan nadenken of ze op een goede manier bezig is. Want die had makkelijk kunnen winnen. En uh, gisteren was het ook wel uh, raar dat uh, Igor Seisling uh, bleek niet zo goed tegen de hitte te kunnen. Terwijl hij hier toch al 3,5 uh, weken is aan deze kant van de wereld. Dus uh, die heeft zich niet helemaal goed voorbereid. Hij was nog dus steeds niet iedereen. geacclimatiseerd daar. Nee, nee. En hij had, uh, ik heb ook weer gehoord dat hij uh, toch vaak niet in het, op het heetst van de dag getraind heeft. En nou ja, dat moet je uit wel doen om eraan te wennen. Dat, dat, uh, want het kan ook tijdens wedstrijden gebeuren. Ja, nu zijn alle Nederlandse heren en dames eruit in het enkel spel. Welke wedstrijden ga je vandaag dan kijken? Um, nou, ik ga straks nog wel even... Want ik, ik, richt me in de ik probeer me toch zoveel mogelijk op Nederlands te richten nu ze nog zijn. Ik ga straks naar Haat en Zijfling kijken die, um, uh, die nog gaan dubbelen. Ja. Uh, en misschien, uh, misschien kunnen ze daar iets uitrichten. Er zijn wel twee jongens met een goede service. Dus, uh, ze moeten uh, tegen een Argentijn rond... en een Spanjaard gaan spelen, zo meteen. Dat klopt, dat klopt. En dat zijn toch ook uh, jongens die misschien uh, uh, toch meer op greffel goed zijn... en niet zo'n goede dubbelaars. Dus uh, ze waren gisteren ook allebei wel optimistisch... Uh, dat ze misschien een rondje verder kunnen komen. Uh, dus uh, daar, uh, daar hopen we op. Daar ga ik in ieder geval naar kijken. Verder gaat je... Uh, Djokovic uh, uh, in actie komen. Op dit moment ben ik niet op het park, maar ben ik even weggelopen naar Federation Square. Dat is een prachtig plein midden in Melbourne. En daar, uh, uh, daar is een heel groot scherm. En daar is de tennis ook op te zien. Daar is uh, Tom, Thomas Burdis op dit moment aan het spelen tegen Ruffin. En er zitten gewoon uh, een paar honderd mensen in de zon op dit aflopende plein te kijken. Heerlijk sfeertje. Dus het wordt een mooie dag tennis. Alleen uh, niet met Nederlanders in de hoofdrol in het enkelspel. Ja, uh, over niet-Nederlanders gesproken. Uh, ik zag net nog iets voorbijkomen over Jersi Janovic. Heb, je heb je dat ook meegekregen? Nee, dat heb ik niet meegekregen. Vertel eens, want ik ben net weggelopen van het park. Ik heb hier netjes een A4'tje in de hand geduwd gekregen... met het, met het laatste nieuws. Hij is uh, vanwege een lijnbeslissing is hij heel boos geworden. Na 79 minuten in de wedstrijd... hij heeft met zijn tennisrekken tegen de stoel van de umpire aangeslagen... en hij heeft zijn waterflesje over het veld heen gegooid. Oké, okay. en, en maar nu? Ja, dat, dat, dat vermeldt het bericht volgens mij niet. Oh, hij is niet gedisqualificeerd of zo. Want het is namelijk wel een hele bijzondere jongen. Ja. Een, hele lange, uh, een hele lange jonge vol die uh, vorig jaar in Parijs een heel belangrijk toernooi heel, uh, tot de finale uh, gehaald heeft. En De ja. zogenaamde Dark Horse op dit, uh, uh, op dit evenement. Waar uh, sommige mensen toch hun geld op zetten. En um, ja, het is wel... Um, het zou wel raar zijn als die jongen op deze manier uit het toernooi komt. Maar het zegt iets over zijn temperament. Maar ja, je moet uitkijken die jongens, want voor je het weet dan krijg je een schorsing of een waarschuwing en of kost je het een aantal punten. Ja, volgens mij heeft hij de wedstrijd uiteindelijk ook gewonnen, wat ik lees. Maar je hebt wel een momentje gemist in ieder geval. Wat zeg je? Je hebt wel een momentje gemist in ieder geval. Ja, nou ja, kijk, je moet voorstellen dat er hier op 22 banen getennist wordt. En dat er nog steeds, het is de tweede ronde is aan de gang... maar nog steeds heel veel spelers in actie zijn. Dus ja, je kan niet alles goed bijhouden. Dus ik ben blij dat jij me ook wat nieuws kan vertellen. Willem Held, tennerverslaggever van de Telegraaf. Het blijft nog even spannend. Helaas geen Nederlanders meer op het enkelspel... maar nog wel op het dubbelspel. We zullen de Australian Open in de gaten houden. Dankjewel. De Holland-Amerika-lijn... Met Wouter Zantingen. Elke week werpen we in de Holland-Amerika-lijn... een blik op de politieke situatie in de VS. Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York... heeft de verscherpte wapenwet ondertekend. New York heeft nu de strengste regels... voor het wapenbezit van alle Amerikaanse staten. Het parlement en de Senaat van de Staat... stemden eerder op de dag in met het voorstel. We hebben het erover met onze WNL-correspondent in Washington... Wouter Zantingen. Goedemorgen. Goedemorgen. De gouverneur heeft nu die wapenwet ondertekend. Was dit verwacht? Nou, dit is wel een, een, een grote verandering. De afgelopen 15 jaar is in de Verenigde Staten het wapenbezit en of het, uh, het hebben van een wapen alleen maar makkelijker geworden. En dit is eigenlijk de eerste stap dat er uh, wat aan uh, gedaan wordt. Uh, dit is de, de staat New York uh, natuurlijk wel. Uh, de stad New York, uh, die, de grote stad daarin is natuurlijk, uh, daarin was het wapenbezit al uh, veel meer uh, aan banden gelegd. Maar nu er is er al een hele strenge wapenwet aangenomen en de strengste op dit moment in Amerika. Ja, want wat houdt deze verscherpte wapenwet in, precies? Nou, dit betekent dat uh, magazijnen, waar dus de kogels in zitten, die moeten kleiner worden. Dat gaat van uh, naar maximaal tien, of zeven kogels nu. Uh, en uh, ook gaat het erover dat uh, bepaalde wapens met een militair karakter, dat heet dan assault rifles vooral... Maar ook uh, pistolen uh, die semi-automatisch zijn en shotguns die semi-automatisch zijn, die, uh, die worden verboden. In ieder geval het verkoop van nieuwe daarvan wordt verboden. En uh, verder, en dit is de meest controversiële deel van de wet, maar ook wel de meest interessante, is dat uh, mensen die aan midden aanraking komen met uh, uh, geestelijke gezondheidszorg, die kunnen uh, uh, worden aangedragen door uh, een hulpverlener. En dan kan de politie naar hun huis gaan en uh, kijken of ze wapens hebben. En dat kan dan uh, direct in de slag worden genomen als uh, iemand is weer aangewezen met een als er iemand met een gezondheidsproblemen uh, Ja, klinkt vrij ingrijpend. Heeft de uh, NRA, de National Rifles Association, al een uh, reactie gegeven? Ja, net. Uh, eigenlijk uh, een paar uur geleden. Ze hebben woedend gereageerd. Het uh, uh, is echt een vlammend uh, uh, nieuwsbericht van hen. Ze zeggen dat de wet draconisch is. Dat het uh, door de uh, assembly, hè, door het uh, New York Congress heen is ge gejaagd. En ze vinden het nogal arbitrair. Ze zeggen van... Uh, de arbitrair is besloten dat de helft van de wapens moet worden verboden en de andere helft niet. En ja, ze vinden dat het een hele slechte ontwikkeling is. Ja. Dus de ruim de helft van alle Amerikanen voor een wapen, ontzettend pro-wapen. Bijna 40% heeft ook een wapen. Gaan zij wel vrijwillig meewerken aan deze nieuwe wet? Nou, in eerste instantie is het natuurlijk zo dat uh, deze wet geldt voor uh, nieuwe wapens. En dat moet ook haast wel, want er zijn er zoveel wapens in omloop, dat het gewoon eh, haast niet mogelijk is om die wapens eh, in te nemen. Alleen al natuurlijk om het feit dat het wapens zijn, dus hoe pak je dat af van iemand. Um, en uh, dat is natuurlijk, het is natuurlijk wel een, wel een issue. Uh, zelfs nu al is het zo dat heel veel wapens ook gewoon illegaal worden uh, verkocht. Mm. Uh, nou is uh, New York de eerste Amerikaanse staat die wetgevende maatregelen neemt naar aanleiding van de schietpartij in Newtown. Uh, maar uh, vicepresident Biden gaat vandaag ook met voorstellen komen om het wapenbezit in de hele VS aan banden te leggen. Hoe gaat dat eruit zien? Ja dat klopt. Biden heeft de afgelopen weken uh, gesprekken gehad, Townhall uh, meetings heet hij, hoe uh, noemde hij dat. Met uh, allemaal mensen die uh, ja, een onderdeel waren van, van de problemen. Misschien oplossingen die leiden tot zo, uh, dit soort verschrikkelijke uh, issues. Zoals wat er gebeurd was in de school natuurlijk in Newtown. Ja. En wat hij heeft gedaan, hij heeft gesproken met mensen van de filmindustrie. Van de videospelletjesindustrie. Uh, maar ook van de wapenindustrie bijvoorbeeld. En morgen komt hij met zijn uh, uh, ja, rapporten over uit. En wat er eigenlijk nu verwacht wordt is dat Obama uh, uh, executive order gaat uitschrijven. Ja. Een executive order is een, uh, is een decreet hè, van, uh, van de president... en dan hoeft hij helemaal niet langs het congres. Dus dat is een bevel uh, eigenlijk. Dat, uh, een bevel dat uh, dan meteen moet worden uh, uitgevoerd. Nou, dus we en zullen zien hoe dat uh, afloopt hebben. in Amerika. Een soort bevel wat ja. Obama gaat uitvoeren. Een executive order, en dat zullen we nog horen. Dankjewel, Wouter Zantike. Dank Weet u hoeveel uw kind drinkt? En hoe gaat u met dat soort dingen om? U hoort het zo meteen, na vijf, in Nu al wakker. Nu al wakker.